Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De meerderheid van het Griekse parlement heeft ingestemd met het akkoord met de Eurolanden over een nieuw pakket noodleningen. Het parlement in Athene debatteerde de afgelopen avond uren over de bezuinigings- en hervormingsplannen in ruil voor Europese noodsteun. Premier Tsipras kwam pas tegen middernacht binnen. Het akkoord werd aanvankelijk verdedigd door minister Tsakalotos van Financiën. Zijn voorganger Varoufakis stemde tegen. Het voorstel kreeg een ruime meerderheid in het Griekse parlement. Dat was al verwacht omdat een groot deel van de oppositie premier Tsipras steunde. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste scherpe foto van Pluto onthuld. De sonde New Horizons scheerde eerder vlak langs de dwergplaneet. Door de extreem trage dataverbinding waren de scherpste foto's pas veel later beschikbaar. Op de persconferentie werd ook een scherpe foto getoond van een van de manen van Pluto, Garon. De wetenschappers van het New Horizons team zijn opgewonden over de beelden die tot nu toe zijn binnengekomen. De onderzoeksleider zei dat er een aantal onverwachte ontdekkingen zijn gedaan. Zo zijn er bergen op Pluto van meer dan drie kilometer hoog. In Frankrijk zijn vier mensen gearresteerd die van plan zouden zijn geweest aanslagen te plegen op militaire doelen. De vier zijn tussen 16 en 23 jaar en zouden in contact zijn geweest met bekende Franse jihadisten die op dit moment in de gevangenis zitten. Eerder zei president Hollande dat deze week in Frankrijk verschillende terreuraanslagen zijn vereideld. Feyenoord middenvelder Jordi Klaasie vertrekt naar Southampton. De Engelse club heeft een akkoord daarover bereikt met Feyenoord. Klaasje tekent een contract voor vijf jaar bij Southampton. De club van trainer Ronald Koeman. Die afgelopen seizoen goed presteerde. Klaasje traint vandaag al mee. En Feyenoord krijgt naar verluid 10 tot 12 miljoen euro voor Jordi Klaasje. Het weer, enkele opklaringen bij minima rond 14 graden. Vanochtend in het noorden nog veel wolkenvelden, daar wordt het 20 tot 22 graden. In het midden en zuiden geregeld zon bij 24 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM Met nu de nacht.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 Zwijgen 9 ZFM. je in my dreams, walking the streets of some old.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 still be Every time I tried to keep myself dry But did I ask too much? If I could do it again Would you believe what I said? That I still a matter of?